Bel is gegaan, dus we gaan weer verder. Was net gezegd, we gaan verder met het Zandvoorts Vrouwenkort. En die verheerlijk naast het over uitgevoerd. En vandaag onder leiding doet dat het een strafkoord onder leiding van het bedrijf. uit de begin van de 16e eeuw, nagezongen door Rookboor, het zondagsrookkoord in de rij van de net. De piano-sonate was een van de bekendste werken van Beethoven. Beethoven noemde het werk, net als zijn vorige pianosonate, een sonato quasi una fantasia. En werd opgedragen aan Grafin Gilietta Pucciano. En wel een stuk van Queen Bohemian Rhapsody. De laatste dag. <lacht> er kan het nu Het kan natuurlijk toeval zijn dat Minusca en een maand of wat geleden tijdelijk de baton van hun in de ziekenboek belanden dirigenten overnam, maar toch. Nu ben ik er ook achter dat je ook in het eerste gedeelte iets te veel naar het dier kijken. Maar goed, wat er zijn, Het resultaat zal nu ongetwijfeld te zien en te horen zijn wanneer het koor hartstochtelijk de riederen brengen in en kent welvoeding in land tegenwoordig opbrengt. Het zal dus moeilijk worden. No, no, but it be.